Eerst een klomp met het NOS-journaal. De gemeente Den Haag betaalt de begrafenis van de overleden arrestant Mitch Henriques. De gemeente wil er verder niets over zeggen, alleen dat het besluit is genomen in overleg met de familie. Henriques overleed zondag waarschijnlijk als gevolg van politiegeweld bij zijn arrestatie. Op dit moment geeft de familie prioriteit aan het verwerken van het verlies... en wordt geprobeerd het lichaam zo snel mogelijk terug te laten brengen naar Aruba. De familie zegt met klem dat er nog geen besluit is genomen over juridische stappen. De afgelopen drie nachten was het in de Haagse Schilderswijk onrustig. Vanavond is het te rustig. Het conceptrapport over de toedracht van de ramp met vlucht MH17... roept volgens de Russische luchtvaartautoriteiten veel vragen op. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft de conceptrapporten naar collega-onderzoekers in de betrokken landen gestuurd...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 Door de hitte was er vandaag veel vertraging op het spoor. Op verschillende plekken in het land waren er sein- en wisselstoringen en defecte treinen. Ook reden er minder sprinters. De NS had al aangekondigd de dienstregeling op een aantal trajecten aan te passen. Maar toch waren er meer storingen dan verwacht. Ook morgen rijden na de ochtendspits minder treinen door het warme weer. Vooral rond Utrecht, Rotterdam en in Noord-Holland worden minder sprinters ingezet.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 Ja, heel soms dan, euh, <laughs> dan bruist het wat harder dan anders. En uh, ja, dat, dat moet natuurlijk niet. Ik ga proberen hem uh, er weer eventjes in te zetten. Ja, daar zijn we weer. Je luistert naar de nacht van de bruisende rock bij uh, ZFM. Maar dat had je inmiddels al zelf in de gaten, denk ik. Wat er mis ging, dat weet ik niet. Waarschijnlijk een muisje of zo wat over de in loopt. Ik weet het niet. We proberen het nog een keer. En dat uh, was Dreaming. Ingwie Melmsteen. Mean, wel bekend. Ik uh, heb net het eerste nummer gedraaid. Het ging niet helemaal goed in het begin. Uh, ja, dat was iets anders dan dat ik eigenlijk uh, zelf wilde. Maar, maar goed, maakt nu zoveel uit. Ik heb even nagekeken hoe dit kan. Dat heeft te maken met uh, scharrelstof. En scharrelstof dat bevindt zich uh, altijd in ruimtes dus Als het heel warm geweest is, dan, uh, ja, dan gaat er overal in zitten toetsenbordjes. En ja, dan is het net alsof je een mp3 draait. Maar dan een vinyl, zeg maar. Goed, we hebben het eerste verzoekje al binnen. Dat is van Mikan Padre. Dat is voor, Mikan, padre, en dat is voor uh, Sander. Sander is uh, ook van Zierwem techniek. En hij ligt nu uh, lekker te luisteren, als het goed is. Of hij zit in de kroeg, want dat doet hij ook nog wel eens, geloof ik. <laughs> Oké, okay, Sander. Ik, uh, ik ga hem weer voor je draaien. Daar komt hij. Nou, er waren, iets, uh, er waren wat problemen met de geluid. Ik zet er wat zachter. Uh, ik heb oortjes op het strand en die luistert even met me mee. Tandra, <laughs> ik, uh, ik hoop dat je daar uh, plezier hebt. Geniet er maar lekker van, joh, met je 23 graden. En, uh... We maken er wat moois van vannacht. Komt helemaal goed. Rise Silent Lucidity. Je luistert naar de Nacht van de Bruisende Rock. Mijn naam is Willem Bruis, maar dat is niet zo belangrijk. De muziek is veel belangrijker. Uh, Sander, ik hoop dat het zo een stukje beter is. en uh, We gaan eens even luisteren uh, naar iets stevigers. Speciaal voor jullie aan het strand. En, uh, <laughs> ik hoop dat het wat is, hè? Tenminste, ik hoop dat jullie het leuk vinden.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 Wat was dat lekker, wat was dat lekker, wat was dat lekker? Oh, Iron Maiden. six six six. Dat is dit trouwens, hè. Guns N' Roses, sweet child of mine. Ja, ja, ja, ja, het geluid van Engse Roos. Altijd mooi. Je luistert naar de nacht van de bruisende rok. Zie je Wim Zandvoort? Daar komt het vandaan. En het gaat allemaal jullie kant op. Zeven uur lang. De beste rock. Zo, so, dat hebben we ook weer eventjes gehad. En zo komen wij de nacht wel door natuurlijk. Maar ja, goed. Je luistert naar de nacht van de bruisende rok. Ik we bijna zeggen het strand van, uh, van Zandvoort. Maar... We gaan eens dus even verder met een stukje van uh, Ronnie James Dio. Children of the Sea. En als je een uh, verzoekje hebt, stuur rustig. Children of the Sea van Black Sabbath met uh, als liedzanger Ronnie James Dio. En uh, toevallig ga ja, ook nog een van mijn favorieten ook nog, ook nog erbij. Het valt allemaal niet mee natuurlijk. Ik uh, draai het volgende nummer, uh, draai ik uh, een track van hem. En, uh, dat zal iets anders klinken, dat is er in de tijd van uh, Rainbow. En uh, ja hoe dat, uh, hoe dat gaat klinken, dat, dat hoor je straks. Maar het is een stuk van... Uh, van uh, ja, Iets van 12 minuten of zo. Dus ik vind het een beetje zonde om dat nu te doen. Want dan moet ik hem onder het journaal moet ik hem eruit halen. En dat vind ik dan weer zo jammer. Hè? Wat ik wel voor jullie heb, dat is deze. Van die muziek word je toch vrolijk. Tenminste, ik wel dan hè. <laughs> ook al is het midden in de nacht, dat maakt mij helemaal niks uit. En ik hoop voor jullie trouwens ook niet. Uh, ik kan in ieder geval zien, uh, ja, Irving is in de house natuurlijk, Texas en uh, Canada luistert ook. En uh, deze gaat jullie kant op, speciaal vanaf Zandvoort, Nederland. With Compliments.